Voor de dood van een echtpaar uit Rijen, twee jaar geleden, wordt niemand vervolgd. De man van 63 en zijn vrouw van 62 kwamen om door koolmonoxidevergiftiging. Volgens het OM was er sprake van een unieke samenloop van omstandigheden. Het echtpaar woonde in een nieuwbouwcomplex... en bij de bouw van het appartement zijn veel fouten gemaakt. zoals het rookafvoersysteem niet goed gemonteerd en sloten schacht niet goed af. Daarvoor waren verschillende bedrijven verantwoordelijk... maar geen van die bedrijven kan dood door schuld ten laste worden gelegd, zegt Justitie. Asielzoekers in de Noord-Limburgse plaats Tienerai krijgen het dringende advies om s'avonds op straat een lichtgevend hesje te dragen. Volgens de gemeente, de politie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vallen gekleurde asielzoekers dan beter op in het verkeer. Ze benadrukken dat het alleen gaat om de verkeersveiligheid en dat het niets te maken heeft met racisme. Nu zien weggebruikers de asielzoekers pas op het laatste moment en dat veroorzaakt schrikreacties, zeggen de initiatiefnemers. Veel asielzoekers lopen s'avonds langs een drukke weg tussen Tienerai en Meerlo.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 Het weer. Geregeld zon. In de kustgebieden kans op een bui. Vanmiddag is het een graad op 14. Morgen regen. Zondag nog een bui, maar ook flink wat zon. En 13 tot 16 graden. Dit was het.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 Tell us why you had to hide away for so long Good job.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 Be an icon Did you want to be famous? Did you want to be... That?